Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Libië wordt voor de vierde dag op rij stevig gevochten om de stad Brega. De opstandelingen hebben vanmorgen de buitenwijken van de oostelijke stad weer ingenomen. Dat is gelukt omdat beter getrainde militanten zich dit weekend hebben aangesloten bij de opstandelingen. Ook houden NAVO-vliegtuigen toezicht boven Brega. Vrijdagavond bombardeerde een van deze vliegtuigen doelen van opstandelingen waarbij 13 van hen omkwamen. De NAVO onderzoekt hoe dat kon gebeuren. Er zijn berichten dat de stad Misrata sinds vannacht onder vuur ligt door de troepen van Gaddafi. De stad in het westen van Libië werd een paar dagen geleden al in puin geschoten door het leger. Er zouden een dode en tientallen gewonden zijn gevallen. In Afghanistan zijn protesten tegen een koranverbranding in Amerika opnieuw uitgelopen op geweld. In Kandahar zijn twee agenten omgekomen en raakten twintig mensen gewond bij confrontaties tussen betogers en de politie. Honderden mensen waren de straat opgegaan om te protesteren tegen de verbranding van het heilige boek door een dominee in Florida. Ook in het oosten van Afghanistan, in Jalalabad, werd gedemonstreerd. Daar staken betogers een afbeelding van president Obama in brand. Het protest tegen de Koranverbranding liep gisteren en vrijdag ook uit op rellen, waarbij zeker twintig mensen zijn omgekomen. President Assad van Syrië heeft de voormalig minister van Landbouw gevraagd om een nieuwe regeringsploeg samen te stellen. Adel Safar maakte deel uit van het kabinet dat vorige week op verzoek van de president ontslag nam na de aanhoudende protesten tegen het bewind. Safar presenteert naar verwachting binnen twee dagen een nieuwe ploeg. Het kabinet in Syrië heeft weinig invloed. De meeste macht ligt bij president Assad en zijn baatpartij. Assad beloofde afgelopen week hervormingen, maar volgens veel betogers is die toezegging niets waard.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, tv, radio en internet. Net nu, zondag in Kennemerland. you? <laughs>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 It's a lie.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 Alles niet voor u, The same No, no, no, no uh, Black, black, black and blue Beat me till I'm numb Tell the devil I said, hey, when you get back to where you're from Bad woman, bad woman That's just what you are Yeah, you'll smile in my face and rip the brakes out my car